een Roosje, wakker worden. Zo, hmm. hmm. oh, hmm. een doe, doe, Roosje. Ja, dat ben jij, een Roosje. Ik ben naar zijn poesje. Ik heb het vuur opgestoken en een beetje een ontbijt klaargemaakt. Oh, hebben we nog wat in huis, hè? Nou, uh, ik heb wel moeten zoeken. Er is bijna niks meer, behalve de blik tussen dat ik uh, gevonden heb. Zeg, je mag wel eens boodschappen gaan doen, jongen. Boodschappen? Ja, dat is toch helemaal. Zeg je wat in huis gehaald om te eten, hè? Boodschappen? Dat deed Trace altijd. Maar ja, die zit nou in Canada. Die kunnen we moeilijk verzoeken om voor ons een uh, half witje te halen en een flesje lammetjes lammetjespap. Ja, tegen de tijd dat de pakken arriveert zijn we gestorven van de honger. <middels> Hey hé, hey, hé, hey, ga dan niet meer leggen, komt Kom eruit, het is half tien. Ik ben eenzaam en alleen. Je tante met een houtbeen? Zonder Patrice, het is koud en kil in bed. Pff, het is koud en kil in bed. Ja, kom zeg, je vergooit je hele leven. Weet je dat, je jonge leven, te verpest je overdag op je nest... ...savonds in de kroeg, alle dagen, je aangrijpt de leuning. Wat moet ik anders? Je hebt mijn toch. Dat zeg ik, wat moet ik anders? Nou, eh. Uh, oh. oh, mijn maag. Wat krijgen we nou, Wat Voel je je niet goed? Oh, last van mama. maag. Uh, Volgens mij van het eten van gisteren, van die, uh, van die saté Z ze we hebben alleen maar een pot pindakaas, die hebben we opgewarmd. Nee, het gaat niet om die pindakaas, het gaat om dat vlees wat erin zit. Volgens mij was dat niet goed, was helemaal groen uitgeslagen. Nee, het was toch geen vlees, het waren spruitjes. Dat, hè Spruitjes? Ja. Met pindakaas, ja. Herdamme! Dus daar kan je niet beroerd van wezen? Nee, niets, ik word al beroerd alleen met de gedachte. Misschien zou je wat moeten eten. Ik... Ik heb net gegeten. Ik heb de blik open gemaakt en opgewarmd. Nee, nee. Er is trouwens nog wat voor jou. Dus maak het is maar alsjeblieft voort, anders koelt dat af. Och, een warme maaltijd, zogens vroeg. Ja, een bruine oh. boterham met kaas is lekker. Ja, Ja, als het er is, sir. Als jij boodschappen doet, sir. Ach. Het is beter dan niks. En ik moet zeggen, niet onmakkelijk, kleine stukjes vlees in saus. Gaat zo naar binnen, lekker makkelijk. Je hoeft niet te snijden. Van die brokken. Ja. Zogezegd hapklaar? Ja. Hapklaar de broker. Ja. Ah, dan heb je net als blik hondenvoer naar binnen zitten werken. Dat. Had Harry gewonnen op de bingo? Maar ja, we hebben geen hond meer, dus de blik is blijven staan. Nee, nee. Geen hond meer, nee. Een oude vader, dat heb je. Geef die maar hondenvoer, die vrijt van alles. Dus, uh, uh. Je het zelf opengemaakt en opgewarmd oude smuldoos. mij valt niks te verwijten. <coughs> Je begint te lachen te blaffen. Hou je in, Peek. Alsjeblieft ga je uit met die is, Wat ik doe, je wel. Hé, koes maar, koes maar. Hij is braaf, braaf, hè? Braaf, ouwe man. Ik geef je een slag voor je. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Blaffen de honden buiten niet. Zeg ze nog maar zeggen, hè? We gaan de naartoe. Naar mijn Weer een beetje bijgetrokken, Bello? Soms, jongen, op je slechtste momenten doe je me denken aan je moeder. Je kan altijd zo smerig lachen, want als man alleen... <totstas> het is Harry zijn schuld. Hij had de al lang weg moeten gooien. Ik heb, hem, ik, ik heb het op zijn kamer gevonden, ik weet niet het weet. Zo, typisch Harry, hè. Hamsteren voor tijden van schaarste. Maar ja, je, ham, je hamstert toch geen voeren. Nou, Harry wel. Die zegt altijd, in de oorlog waren we er blij mee geweest. Wat weet die man daarna van die. Oh, dat weet die doorgedraaide draagzaar is toch niks van? Zeg eens een wat anders... Heb jij die brief gelezen die vanmorgen bij de post lag? De, uh, welke brief? Deze brief, Patrice uit Canada. Nee, jette, nee, jongen, nee, dat is jouw post, daar kom ik niet aan. Hoe komt dat dan dat die open is? Is die open? Oh ja, ja dat is de schuld der PTT. Die hebben hem open gemaakt. Nee, nee, dat heb ik gedaan. Maar het is hun schuld, want ah. ik dacht dat ze hem voor mij hadden bezorgd. Wat staat erin? Uh, goed is, alleen goed is, Ze blijven nog even weg. Nog langer? Waarom? Uh, die dingen zoekt een baantje. Nou, uh, noem het maar goed nieuws. Ja, voor ons wel, voor Canada niet, maar voor ons wel. Zijn nou, auto was een keer wel op de trein terugkwam. Waarom dan? Waarom? Omdat de boel hier vervuilt. Er zullen geen tijden stof verzogen. Als je op de vloer stampt, vliegen de vlokken om je oren. Dan hij de Sahara wel. En jij zal ook nooit tussen gaan afwassen. Waarom zou ik? Jij eet toch ook mee? Hondenbrokken en spruitjes met pinterkaas moet ik er nog afwassen, ook dus een dubbele straf. Uh, was er maar terug. Als die lalebol maar wegblaat, dan vind ik alles prima. Zeg, daar schiet men in één wat te binnen. Ja? Als die Pinky Pinter.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 met eten koken de mond houden. Twee dingen die ze absoluut niet kan. Mag jij er misschien bepalen wie er op die kamer komt? Uh, ik ga maar weer eens aan het werk. Ja, ja. Ga maar naar de stalling. Discussie gesloten. Ja, zoals maar net. Die kamer wordt niet verhuurd tot Therese nog eens. Ik ja. ga. Luister nou toch eens. Moet je nou eens even luisteren naar verstandig houden man? Dat doe ik ook als ik eruit je tegenkom. Doe mij maar, maar een uh, jonkie hier En uh,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 Nee, ik ben er een uh, tijdje niet uit geweest. Begrijp ik toch? Je krijgt een kerel en je weet wat hij wil. Mm -hmm. Een broodje kaas. Wat? Ik krijg een broodje kaas van je. Hou je toch eens even geduist? Ik ben even in gesprek met een dame. Die zal le le le Lekker voor ik, ja. Ik kan hier met mijn oude staan te bestellen zonder dat ik op er iets krijg. Want er komt een leuk smoeltje van binnen huppelen. Alsjeblieft, toon, dat is een groze kater over de konjak te Nou moet je even heel rustig houden. Fokke. Wat zei je? Ik had het tegen een kind. Fokke? Heet die fokken? Wat is dan nou leuk aan? Oh, nee. Nee, maar niet kwalijk. Fok. Oh, het deed me aan iets denken. Aan kanijnen zeker? Mijn man vertelde wel eens verhalen over eenen. Fok. Maar die was veel ouder en heel stom. Weet je dan wel zeker dat hij het toch niet over hem had? Fok. Je bent wel leuker als je lacht, zus. Je binnenkwam, weet je, net even zo pakket. Ja, fokken. Ja, ik vind het ook wel geestig. Wel oh, geestig, ja, geestig, ja. nog een broodje kaas van je buzio. Misschien wil je er ook een. Dan ga je tenminste die keuken in. Zeg, wil jij ook een broodje kaas, de, eh? zus? Zeg maar ja, uh, zeg maar ja. Wil je ja. een broodje kaas? Ja, graag. Oké, okay. nou, je hebt het gehoord, hè, neus. We willen een broodje kaas. Twee broodjes kaas. <laughs> Moet je kas, moet mijn kaas voor mijn brood in de deur open vinden. Sorry hoor, dat ik zo moest lachen. Nee, lach maar even lekker uit. Eh, eh. Geef niks hoor, kind. Ze kunnen bij het om je eh. lachen erom je halen. Lucht ook even op, hè? Eh. Ja, dat klopt eh. lekker door ook, ja. Zeg tuurlijk. En u zegt, toen zegt jij binnenkwam. Eh. Mag ik even. Oh, ja. Toen jij binnenkwam, toen zat jij behoorlijk in de put. Ja. Hey.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 Kom, kom, kom, op, kom op, we gaan er even bij zitten. Alsjeblieft, dan kun je me alles over vertellen. Ja, ook. We gaan een beetje mijn vuile was buiten hangen. Daar staat de Peter tenminste van? Oh. Nu zit jij ermee. Ik zit... Ik zit nergens mee. Ik, ik vertel het nou. maar weer door. Ja, Dat is lekker. Dat is een geintje. Nou, kom op. Nou, zeg het maar. Je moet leren luisteren. Gewoon luisteren naar een oude wijze man. Dat doe ik ook. Als ik er eentje tegenkom. Het is alsof ik mijn eigen kind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 Ja, ja. En toen de schemerlamp, twee kandelaars, de afrobode en de kleurentelevisie. Wat me kraken, en toen ben ik weggehold. De ja. hele nacht weggebleven. Toen ik vanmorgen thuis kwam stond mijn koffer op de stoep en ik hoefde niet meer binnen te komen. Tjonge jonge, Ja. En nu? Twee broodjes kaas. Eh? Zal ik er maar een fles champagne naast zetten? Oh, alsof er een loei-sirene binnenkomt. Uh. Als het aangeboden is, breng het dan maar binnen. Jullie zitten zo gezellig te kletsen. Ja. Jaloers?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 Daar kunnen wij al eeuwen ons brood mee verdienen. Met van alles bestaat het. Maar dan ga je dat toch gewoon weer doen? Ja. Tuurlijk, tuurlijk. En dan zoek je gewoon een kamer. Ja. En dan heb je... Hè? Nee, nee, wacht eens eventjes. Wat? Fokke, hou jij ja, je kop er nou even bij. Die kamer die heb ik al voor je. Uh, ja, bij mijn zoon. Dan kan jij een kamer huren. Echt? Ja, er is er net eentje vrijgekomen.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 Maar hap, hap, de wereld is toch niet vergaan? Mijn wereld is in gestort, Pijk. Mijn wereld bestaat niet het, meer. Is je toch vaker overkomen? Laat het de best krijgen. Pas op je woorden, Pijk? Mijn tioor vuurt. Ik huilt van er. En nou houden ze van een ander? Nee, nee, nee, nee. Anders was ze toch niet bij je weggelopen? Ze kreet. Nou, nou, nou, nou, nou, je moet het even de tijd geven. Ja, nou, waarom, Pijk? Waarom, waarom moest ze weg, Pijk? Ik ga er toch alles. Ik ga toch alles voor erover. Alles, ja. alles. Ja, bijna alles. Bijna alles. ja, er was wel eens wat. Uh, Kobi, Ria, Nelly, Sontalfietje, Karin, Loes, Martje, Annie, Lisbeth. Maar dat, dat, dat, dat, dat heb ze nooit geweten. Nooit. Ja. Ik heb het nooit verteld. Dat ik had alles voor haar ogen. ja, jongens, hoe gaat het nou eenmaal? Ja. Uh. Jij moet terug naar huis gaan, een stevige fles ja. whisky nemen, uithuilen en overnieuw beginnen. Ik kan niet terug, Pijk. Niet naar dat grote lege huis. Ik kan het niet. Niet zonder haar. Het kring, als ik er ziek grijp ik er. Hey, ik begrijp wat je bedoelt. Is... Allenig in huis, in je bed, ja. alleen zijn met de koude. Oh, ik hang mijn eigen erop, Pijk. Ik zweer het je, ik maak er een ent aan. Nou, dat kan je niet doen, huis, huis. Als je er een ent aan maakt, krijg je daar later spijt van. Ja. Nee, wat moet ik anders? Jij moet even tot jezelf komen, echt. onder de mensen blijven. Dat je wat vrolijkheid. Hé, hey, weet je wat? Weet je wat je doet? Jij gaat met mij mee. Met, met jou? Ik heb thuis toevallig een kamer over. En dan blijf jij logeren tot hey? je weer terug durft naar je eigen huis. Sure, sure. O, oh, Pijkpel, jij bent een vriend. Ik... Hier heb ik geen na, woorden voor. Ga nou maar wieberen, anders uh. leg ik straks ook nog te janken. Oh, dit zal ik nooit vergeten, bij. Uh, vanavond om zes uur kan jij erin. Ik zal dus zijn albider. Zo, thuis. Criminelen, wat is er hier gebeurd?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 Moet je, moet, je, moet je even wat vertellen. Nee, ouwe, ik heb jou ook wat te vertellen. Nee, ik eerst ouderdom gaat voor. Nee, wacht hem even. Ik heb, ik de, heb kamer de kamer voor u. Wat heb je gedaan? Wat heb jij gedaan? Nee, nee, ik vroeg het het eerst. Maar ik heb jou niet goed verstaan. Ik, ik heb, heb de kamer, kamer voor u. Heb, heb je de, de kamer voor u? Ja, en heb.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 Ik doe wel even open. Lucy! Wat ben je Nou, kom maar binnen, Bob. Nou, we, dit is mijn zoon. Hey, hey, Hallo, Lucy. Kennen jullie elkaar? Jazeker, Via. Zeg, uh, Luus, weet je wat jij doet? Ga jij eens even in je kamer kijken. Ik wou net uh, een in schenken. Of het er wel bevalt! Nou, ja. Uh, kom maar. Ja. Zo, uh, dit is de kamer. Kijk maar goed. En haast je niet, hè? Wat heb jij nou in eene? Weet jij wie dat is? Lucy. Maar weet je wie ze is? Lucy! De vrouw van Huip! En die is bij hem weggelopen? Ja, ja. En nou zit ze hier. En straks zit Huip hier ook. Mm. Waar is er? Mijn neus gaat dicht. Wacht, <laughs> voor het huip komt. Dan zat hij allebei je ogen nog dicht. En die van jou dan? En die van jou dan? Ja, weg, ik ga weer dicht dicht nou. Zo, daar zijn we dan. Oh, zo. Ik, ik zie we, spooken. Harry.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 Dit is mijn kamer. Hoe kom je erbij? Weggaan, uh, weg, weggen, weg, weg. Is plaatsvergaan. We hoe bedoelt hij? Nou, hij bedoelt... Hij, hij, hij, hij bedoelt... Ja, hij ja, wat ja, bedoelt voor oude z'n hele man nou, hè? Hij bedoelt, uh, uh, nou, hij, hij bedoelt uh, uh, beste zwager, dat, dat, die, dat die op je kamer heeft geslapen. Gadverdamme. Precies. En daar ligt dus uh, nou ja, van alles. Nou, reken maar. Het uh, is wat je smerig vindt. Dus dat wil Fokke even opruimen, nu. Uh, en ik dan? De keuken in. Wat? De keuken in! Ja, zeg, oké, okay, oké, okay, als je dat zo graag wil. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan rijden wij hier een beetje op, hè. En uh, waar, waar is het reis? Dat is slagen. Uh, ook terug, dus. Ja, ja, ja, ja nou, vooruit. Uh, wegwezen! Ja, ja, kalm ja, al, kalm al. God, wat een drukte. Nou, nou krijgen we het. Zeg, mag ik even, wat bedoelde jij eigenlijk met vieze ouwe en man? Nou, gaat het gebeuren. Wat moeten we nou zeggen? Wat moeten we nou doen? oh heer, nee, ha! Uh, doe jij maar even open, uh, gauw, gauw, gauw. Je hebt Hé, gebeld? Hey, uh, uh, nee, dat was mijn gehoorapparaat. Uh. Heb jij dan een gehoorapparaat? Ben jij doof? Je moet eens een keertje. Ga nou weg, of dit! Ja, stapel weer sjokken. Een vriendpeek uit Duizenden. Uh, uh. Wat, uh, wat zit daarin? Whiskey. Ik dacht, neem een kratje mee voor de gezelligheid. Dat ik hier mag blijven. Uh, je moet meteen weer weg. Wat, hoezo? Ja, hoezo? Laat de arme man blijven. Papa! Wat kratje, whisky.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 Ja, dat jij er langs leeft, ik vond dat zo'n prachtig gezicht. Met nou, Harry met die rode kop? Ach, Harry met die rode blaadjes. Die kleine maat, die hm. kleine maat in die armen van Huip, dat, dat is toch ontroerend? Dat het ja, ja. toch weer goed gekomen is? Dat wel ja, maar Harry, hij zal het toch niet leuk gevonden hebben dat Huip en Luus gelijk zijn slaapkamer indoken? Dus, hè, ze toch die mensen hadden toch menselijke discussies? Die hadden toch wat te beprapen? Zij denken, ouwe? Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat we denken, ouwe. Ja, nu ja, goed, maar ja. Maar wij hoeven voorlopig niet meer thuis te komen. Dat wordt slapen in de stalling. Kou, kleumen. Ach, kom. Dat zal, dat zal huis wel meevallen, jongen. Je moet het een beetje van de zonnige Eh, uh, Ik zie het niet. Kijk, kijk dan moet je goed kijken. Hé, hey, voor het wakker. Het zonnetje zit in in flessen. Eisky. I... Nacht nou, van de hup. Nee, snuffelman. Snuffelman. Auw. <laughs> Hij hebt toch al vol. Hij. Ga ga ga mag ga wie pruut U hebt geluisterd naar De Brekers of